Goede start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur. Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Een cursus volgen als je een hond wil kopen. De missionair minister Adema wil dat mensen die een hond willen kopen, voortaan eerst een verplichte cursus volgen. Daarmee hoopt de minister het aantal bijtincidenten omlaag te brengen. Het zou gaan om een online theoriecursus. Amsterdam wil een erotisch centrum in de buurt van de Rij. De gemeente wil af van de overlast op de wallen. Ze willen 100 sekswerkers verplaatsen uit de oude binnenstad. En vandaag werd bekend dat het centrum dus ergens in de buurt van de Rij komt. In het zuiden van Amsterdam. En dat vindt niet iedereen daar een goed plan, is te zien bij AT5. Ik vind dat niet kunnen. Nee, man, ik vind dat totaal niet kunnen. Want dit is gewoon, ja, dit is een school hier. En als je dat hier al gaat plaatsen, kan het kant komen Jongens en meisjes komen om te studeren. Dat ga je hier toch niet plaatsen. Toeristen vanuit de stad gaan hier naartoe komen. Want in de stad mag je niet meer blowen. De prostitutie gaat weg, dat willen ze hier brengen. En dit is nog een redelijk degelijke buurt. Ik woon er zelf ook, maar dan ga je alles verschuiven. Dus ze is het probleem aan het verschuiven. Uh, uh, waarom niet? Goed voor de economie, toeristen. Seks moet. De plannen voor zo'n erotisch centrum stuiten altijd op veel kritiek. In Amsterdam Noord zijn ze opgelucht. Dat was ook een van de mogelijke locaties. Drie militairen krijgen een taakstraf voor een ongeluk tijdens een oefening. Ze schoten per ongeluk met echte kogels... terwijl het verboden is om die bijen te hebben op het oefenterrein. Bij het ongeluk raakte een van de kogels een soldaat die de vijand speelde. Hij verloor toen zijn arm. En vogelaars weten wel welke vogel dit is. Ja, dat is de ijsvogel. In Zeeland vliegen een stuk meer van die blauw-oranje vogeltjes dan normaal. En je zou het misschien niet verwachten, maar dat komt door de zachte winters van de afgelopen jaren. Ijsvogels kunnen helemaal niet zo goed tegen de kou. Dan nog het weer. Wat regen in het noorden, verder is het droog. Vannacht gaat het overal regenen en morgen is het dan ook een kletsnatte boel bij een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB.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 dosis psychedelie in dit laatste uur van de herhaling van Alteur de hem. Wel de muziek maar niet de praatjes die ik had afgelopen donderdag met Sterrenweldering en met Sven Ros zij waren de muzikale gasten wel komt er nog één nummer van, van Sterren voorbij, maar dat heeft ook te maken dat we in dit gedeelte nog iets extra's toevoegen, namelijk een telefonisch gesprek trouwens uh, deze psychedelische muziek werd verzorgd door een Amersfoortse band. Ze noemen zich Nachtwagen en het uh, nummer dat heet Donars. ook. Um, nou ja, dit is weer even totaal iets anders. De dame heet Lacette. Ze stond afgelopen jaar op bevrijdingspop. En dit nummer is haar meest recente single. En dat nummer dat heet Self Love. Sometimes I ask myself. What the hell is wrong with me? inside programma als deze moet er ook ruimte zijn voor wat experimentele en instrumentele zaken zoals dit van Elnop iPad at Home, ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar dat mag Kasper van dit fijne project nog eens een keer uitleggen Lasset hoorde je trouwens ervoor met de zelflag ik ga ze langzamerhand een beetje opmaken voor het enige telefonische interview in deze herhaling, want die zat er afgelopen donderdag niet in, maar geen zorgen, uh, het wordt uh, allemaal wel meegenomen op de website. Dus je weet in ieder geval dat die volgende week uh, terug te lezen is in de samenvatting. Dus dat uh, heb ik dan even bij deze erbij verteld. Uh, dit is de strip-down versie, maar dan wel in onze eigen studio van Blanco. Samen met Mich. En give, what you got to give. Put on my shades when the sun goes down.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 Ook eigenlijk een beetje met genoegen op terug. En niet alleen ik, ook het uh, voltallige videoproductieteam en uh, de technische dienst van het uh, programma De Heer Van Dam. Die uh, vonden dit wel best een geslaagde uitzending wat betreft de donderdag. De reden waarom uh, ik hier live zit, uh, wisten we ook niet helemaal van tevoren. Uh, het had alles uh, te maken met een stroomstoring die donderdagavond ons trof. Eh, tien minuten voor aanvang van deze uitzending. Eh, van die uitzending van donderdagavond. Eh, kwam de stroom er in één keer op. Maar wij hadden onze voorzorgsmaatregelen al een klein beetje getroffen. want de boel namelijk al een beetje klaar staan. Dus het eh, kende een enorme vliegende start. En uiteindelijk eh, hebben we bijna. misschien helemaal niks van die stroomstoring eh, gewoon gemerkt. Ja, alleen om zeven uur even geen nieuws. Maar dat was dan het enige. Eh, de, dat is din, de reden waarom ik hier zit en sta. Voor het uh, verhaal van deze uh, maandagherhaling. Weliswaar live. Met alle muziek die er een beetje in zat. Dit niet. Maar het is wel leuk. Want we gaan ze zo even bellen. Green Policy. Uh, dit is een uh, single die ze vorig jaar hebben uitgebracht. Pyromaniacs heet het nummer. de mensen die denken dat uh, de Play player Loud van ZFM Zandvoort is begonnen. Nee, dat is nog niet zo. Wij uh, trappen al eerder even af. Dit is uh, gewoon Green Policy. Die band die komt uit Amsterdam en Pyromaniacs uh, was uh, de single die ze vorig jaar hebben uitgebracht. Ja, en ik kan ook uh, gelijk meteen aan uh, de hele complete band vragen heb ik het goed uitgesproken? Want ik heb ze toch aan de telefoon. Pyromaniacs. Klopt dat, heren? Ja, ja zeker. zeker, zeker. Ja. Ja. Um, even, want uh, de, tele de mobiel van Rowan die staat op, uh, op speaker. Um, ik, ik ga even wat vragen. Zijn jullie er met iets bezig of wat dan ook? Ja, we zitten nu uh, in onze studio in Utrecht. Ja. Uh, waar we altijd uh, repeteren en uh, zaken spreken en uh, chillen. Ja. ja, daar zijn we nu. Oh, dat, dat, dat, dat doen jullie op de maandagavond zo'n beetje eigenlijk. Ja, toevallig vanavond wel. Meestal uh, op donderdagavond zijn we hier. En uh, dus dat dagje. Ja. En vandaag voor het interview zijn we ook even bij elkaar gekomen. Ja, ja, ja. Want op de donderdag hebben wij normaal gesproken onze uitzending. En dit is even een kleine uitzondering. Ik, ik heb het even voor dat, uh, dat we de lucht gingen, heb, heb ik gezegd dat we last hadden van stroomstoring. En daar hebben jullie als uh, proefkonijnen even aan meegewerkt. Dus ik ben blij dat alles werkt weer. Dus, uh, dus dank daarvoor. Ja. Uh, <laughs> Maar uh, dan gaan we, we gaan het uh, niet he, hebben over uh, dit soort zaken. Um, even over die single die vorig jaar is uitgebracht. Uh, Pyromaniacs, dat nummer wat we net hebben uh, gehoord. Um, want hoe lang bestaat Green Policy? Uh, Green Policy bestaat eigenlijk al uh, best een tijd. Sinds, ik denk, 2017. Alleen, nee. alleen nog een uh, schoolband van uh, de Nederlandse Pop Academie. Ja. En Green Policy is een beetje ontstaan omdat in het tweede jaar moesten we weer een band vormen. En er werd ook een nieuw beleid ingevoerd, uh, waarbij je niet meer uh, uh, mocht blowen na de repetitie of tijdens de repetities. Hmm. Ook niet erna, dan mocht het ook niet. En uh, ja, een beetje een soort van uit protest had ik de schoolband Green Policy genoemd. Ja, is, is, is dat dan gelijk meteen uh, de, het antwoord op mijn vraag, waar komt die naam vandaan? Ja, dat is... Uh, ja, dat, uh, ja, ja, daar beantwoordde ik meteen uh, die vraag. Uh, dat heeft dus uh, te maken met dat, uh, met dat verhaal wat je net uh, verteld had. Dat je niet uh, zomaar iets uh, even een uh, tevreden roketje op uh, mocht uh, steken van, van de schoolleiding. Ja, in, het, in het eerste jaar was dat nooit een, uh, een probleem, zeg maar, hm. dat we op muziekopleiding zaten. Ja. Was dat niet een issue bij de, bij de repetities, maar toen opeens in de tweede wel. Ja. Een soort van als, als klein protest of zo. Uh, Oké, okay. dus, dus de naam is eigenlijk een soort protest... tegen, tegen het beleid wat, uh, wat de popacademie voerde, min of meer. Zoiets? Ja, ja zeker. Ja. Ja. Uh, wat uh, wa, waren, waren daar ook nog uh, reacties op gekomen... toen jullie op een gegeven moment Green Policy gingen noemen? Ja, niet, niet, uh, niet echt van de leraren. Nee. Maar, ja, de anderen uit, uit, uit, uit, uit de klas vonden wel grappig. En de de, andere, de dat ze onder ons, vond het ook wel grappig. Ja. Uh, de, ja. de, mu de muziek uh, laat zich omschrijven, zoals jullie het zelf zeggen, als stoner rock. Nou, dat, uh, dat vond ik wel eigenlijk met uh, Pyromaniacs. Ja, zeker. zeker. Ja. Uh, ook, ook wel, uh, we noemen ze ook wel psychedelic. Uh, ook nog een, ja, dat zit er eigenlijk ook ja. nog een beetje in. Ja. ja. <laughs> ja um, van waar uh, dit beetje dit muziekgenre gekozen? Ja, de... Uh, de... De zware gitaren en de, de riffs uh, spelen me gewoon heel erg aan in die genre en de, de attitude vooral. Uh, en ook voor de andere boys. Ja, gewoon lekker graag op het podium ja. en lekker zien morsen is gewoon uh, een van de dikste dingen die bestaan. Ja. Dus uh, het genre is eigenlijk gewoon iets wat we er een beetje... Uh, ja, de muziek gebeurt gewoon, dus gewoon de dynamiek van, uh, van de vier guys die we zijn. Ja. Uh, ja, de rest komt vanzelf allemaal. Het is ook een hele leuke muziek om heel erg luid te spelen. Ja. <laughs> ja, maar ook heel luid, daar heb ik, heb ik een beetje stellig de indruk in dat, dat op zich toch? Ja, ja, ja. zeker. Ja. Oh. Maar, die, die, die ruimte die staat echt te beven op elke donderdag. Ja, <laughs> <laughs> uh, Ik neem aan dat die, dat die ruimte toch wel enigszins een soort standalone staat. Ergens uh, uh, toch, toch wel een beetje afgeschermd. Dat, dat jullie niet uh, boze buren hebben op een gegeven moment, toch? helemaal. Nee, we werken gewoon ja. rondom de kantooruren. Zodat. <laughs> uh, die uh, vanaf uh, 7 uur s'avonds zitten wij hier herrie te maken. komt soms wel uh, diep in de nacht. Oké. Okay. Tot 4 uh, uur of zo bezig. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar jullie zeggen, nou, nu zitten jullie in een Utrechtshok. Maar ik, ik heb die mail. Uh, die, kijk, je zit nu in Altoor de vent. Maar ik heb het zo als... Jullie weten een, een dubbel functie. Want de mail die werd uh, op een gegeven moment uh, bij 3 voor 12 Noord-Holland uh, gedropt. Wat, ja, wat, wat zoeken jullie dan in Utrecht als je uh, graag uh, uh, iets, iets buiten Noord-Holland gedaan wil uh, krijgen? Ja, ik uh, heb een zit... soort van opgericht en ik kom uit Amsterdam. Kijk, er dus uh, zit dus wel degelijk een Amsterdams randje aan uh, Green Policy, toch? Ja, zeker. Ik, ik woon in Amsterdam en ik uh, studeer in Amsterdam. De meeste optreders in Amsterdam. Ja, de grootste, grootste fanbase in Amsterdam. Mm -hmm. dus, uh, jullie, dus jullie vinden jullie zelf eigenlijk dus een, een min of meer een Amsterdamse band die repeteert in Utrecht. Zo is het verhaal dan. Ja, ja. ja want Green Policy komt dus uit uh, de Nederlandse pop-academie die uh, in Utrecht zat. Ja, ja, ja. En de bassist en drummer die uh, wonen allebei in Utrecht. Ja. En de uh, andere gitarist die woont in Amersfoort. Yeah. Ja. Oké, okay, dus uh, het, het, het, eigenlijk is drie kwart uh, van, uh, van de band uh, bestaat uit Utrechtse bandleden, maar ja, jullie opereren dus uh, vanuit Amsterdam. Nou, ik, uh, ik, ik, ik kijk uh, door die vijf vingers heen en ik zeg uh, gewoon: Oké, okay, de uh, deze keer uh, strijk ik mijn hand wel even op het hart. Uh, maar goed, ik uh, neem aan dat uh, de vrienden van 3 voor 12 Utrecht hier ook wel lucht van hebben gekregen, van, uh, van wat jullie aan het doen zijn, of niet? Ja, zeker, ja. zeker, ja. Ja. Uh, dus dat. Uh, Oké, okay. Green Policy. Um, Hallo, dat is uh, de, de meest recente single die jullie hebben uitgebracht. Uh, is ja. dit uh, nou meteen ook een uh, beetje de opmaat naar meer materiaal... wat we van jullie mogen gaan verwachten? Uh, ja, er, zit, er, er komt zeker een, uh, een nieuw album aan. Het hm. eerste album uh, die we uh, gaan uitbrengen. Hm. En Die hebben we opgenomen bij uh, Peter van Elderen. Ja. De naam zegt mij wel wat, ja. Ja, hij is van Peter van Speedrock. Ja, ja. zeker kijk, dat bedoel ik ja. ja en uh, die heeft uh, met ons het album opgenomen. En uh, hij mixt uh, ook het, uh, het album en hij doet ook een master, maar we moeten nog, eh, uh, ja, we kijken nog. Uh, ja, we moeten op, nog een uh, deel van het album afwerken, maar de tweede zin hopen we in ieder geval in februari uh, ongeveer uit te gooien. Ja, Oké, okay. uh, en waar is de release show dan? Uh, ik noem even één uh, plek waarvan ik denk, nou, daar zal het zeker kunnen, DB's. DB's zal het zeker andere. absoluut. Ja, andere. ja. ja dat, dat zou kunnen, maar of het een um, wordt, dat is vers 2 natuurlijk. Uh, als eerste gaan we spelen in uh, Soundcarden in Amsterdam, mm -hmm. op uh, Februari. Yeah. Uh, dus het wordt een beetje een release party... En uh, verder zijn we nu ook druk bezig met uh, voorbereiden voor uh, de shows die met uh, Clash of Titans uh, gaan komen, want daar gaan we ook mee doen. En de Clash is... of Titans, ja, dat, uh, dat is een uh, redelijk groot festival uh, wat betreft de zware muziek, als ik het... Uh... Uh, Clash of the Titans is een, uh, is een uh, oh. soort band. Oh, oh. Uh, ik, ik, ik verstond Clash of Titans, maar dat, dat is uh, het dus uh, niet. Clash op de Titans, Ja, of de ja. ja, ja. Dus toch, ik kan het wel goed begrijpen. Een bandwedstrijd in Utrecht. Zijn er ook uh, voorrondes uh, bij, uh, voor zover jullie weten of niet? Ja, ja we doen 15 uh, februari. 15 februari de eerste voorronde. Ja. Okay. Uh, en waar vinden die voorrondes plaats? In de DBS volgens mij. Ja. Ah, het. kijk. kijk. Dus, ja. dus er wordt wel degelijk in de DB's uh, wordt daar, uh, wat, wat gedaan uh, in dat opzicht? Ja, nou ja zeker. Uh, Daar ja. heb je ook alle ruimte uh, in, in dat opzicht... om lekker uh, even gewoon een puist uh, te schoppen. Uh, voor de mensen die niet weten waar DB's is... je moet bij Utrecht zuilen. Uh, dat station, daar moet je uit. En uh, als je van de kant van Utrecht is het links... en als je van de kant van Breukelen is het rechts. Ik zeg het ja. goed, hè? Ja, ja, want ik ben er één keer geweest, dus, uh, dus ik weet uh, weten hoe, uh, hoe het zit. Um, nog even de afsluitende vraag, want uh, waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? We Gewoon een website. Uh, uh, www.thegreenpolicy.com www.thegreenpolicy.com uh, ja, com com, com. Instagram, and Facebook TikTok, TikTok, TikTok YouTube, uh, ja, alles. alles eigenlijk, ja, op Instagram zijn we The Green Policy en op vrijwel alle andere socials heet gewoon green policy. ja, helemaal duidelijk. we gaan hem laten horen. de single, de meest recente single van green policy, dat nummer dat heet hallo. liggende kost straks nog veel meer bij Play It Loud van uh, collega en vriend Marcel van Kuik want daar zit uh, heel veel metal in maar dit is eigenlijk een beetje wat er tegenaan schuurt Stonerok uit Utrecht want uh, Berendel, je hebt het zelf uh, net kunnen horen, komt uit Utrecht er is één iemand die komt uit Amsterdam en die dacht er even vrolijk uh, tussendoor te fietsen bij uh, 3 voor 12 Noord, want ja één keer kan, maar een tweede keer zal dan wat minder snel gaan Green Policy met uh, Hallo. En daarvoor hoorde je voor het gesprek... Hoorde je die andere nummer uit 2022. Uh, Pyromaniacs. Weer even wat uh, rust in de tent. Want zij was samen met haar band... vorig jaar een van de deelnemers... aan de Rob Akda Award. Pulse Please van play pretend? <middels> Straight in the eye of perfection The weight of the world is wearing me down Don't know who I am or what makes me special I'm not special now Do I dig for fire while I'm Dat was uh, Maren Charlie uh, met uh, haar nummer Paws Please. Um, even snel wat, uh, wat vaart uh, erin te zetten. Want dit is ook een uh, single uh, die wij afgelopen donderdag hebben laten horen. Eruption Artistiek. En de nummer Ball and Chain samen met de Smog Bar. Leon van eerst altijd uh, zo bedenkelijk kijken op een gegeven moment als ik dit nummer wil, hoor. Nou, bij Marcel van Kuik die nu schuin achter me staat is dat niet het geval. Die, uh, die, die lust daar uh, nog wel veel meer van. Uh, straks, want het is live wat ik hier aan het doen ben, uh, straks hebben we natuurlijk Play Loud met uh, de heer van Kuik zelf. Wat hij precies gaat doen, dat hoor je zo direct wel van hemzelf. ...dat ik weer voor de zoveelste keer weer ruzie heb met een van die knopjes die weer loslaat. Dat gaat uh, mag dat wel eens even een beetje nagekeken worden. Johanna Jorgroen met het uh, nummer Liar uh, is een van uh, voor mij een van de muzikale hoogtepunten uit 2023. Bovendien was zij ook een van de mensen die mee uh, een optredens gaf tijdens de popronde van 2023. En ik uh, zie die uh, ploeg... die twee uh, nog staan, samen staan. Uh, Johanna Jorgoer en haar drummer... in de Wolfhound. Twee mensen zelfs. Maar ze maakten geluid voor zes mensen... die daar stonden te spelen. Zo hard ging dat eigenlijk. Um, we zijn aan het eind uh, gekomen van deze herhaling... hele deze live herhaling... zonder gesprekken met Sterre uh, Weldering... en niet te vergeten Sven Ros. En de afsluiting is van Astrid... En dat is Shoegaze postrock, Ook van een album wat ze vrij recent nog hebben uitgebracht. Een maandje of twee terug. Youth Care. En daar staat dit complete uh, nummer op. Mirror Maze. Deel 1 en deel 2 hoor je achter elkaar. En straks dus veel plezier met Marcel. Hoi!